Nou, ik kan me zo voorstellen dat er een paniek ontstaat. Maar ja. ja, het is nacht. Een schot op het slagveld wordt natuurlijk genegeerd, maar een schot in een ziekenbarak... Nog wel op een chirurg. Onbegrijpelijk voor ons allemaal. Een zeer bekwame dokter die we brood nodig hadden. Dus moord. En je begint direct conclusies te trekken. Wie heeft die moord gepleegd? En waarom? Nou, je vergeet dat het oorlog is. Ik stel me toch voor dat jullie er allemaal een mening over zult hebben. Wat zeg jij, Jack? Ja, vanzelf. Wie komen in aanmerking? Eén die met alles goed bekend is. Wacht eens. Ja, eerst de dingen goed uit elkaar. Ja, dat, dat bedoel nou, ik. Mogen we nou raden wie de moordenaar is geweest? We het te Nee, nee, nee wacht nou eens even, wacht nou eens even. Niet allemaal tegelijk. Ja, jij vindt toch goed, Burton, dat we je verhaal nou het spannend begint te worden even onderbreken, zodat ieder bijvoorbeeld zijn mening kan zeggen. Ja, daar is het mooi begonnen. Nou, vooruit, dan ga ik eerst. Ja, ja, ja, jij begint goed, goed, goed. Kom op, Brent, hij lost de moord op. Ja, onze Sherlock Holmes. Ja, ja vertel ja. eens, wie heeft de dokter verwoord? Ik denk... Zuster Lee. Nou, dat knappe kind met die bril. Oh, oh nee, dat zou me spijten. Het is een simpele veronderstelling. Burton was naar de kamer gegaan. Had daar die groene veer gevonden die ze in Saigon had gedragen. Daar was er een briefje gegeven. Een van die bekende briefjes. En tevens een opdracht die ze koetke koet uit had te voeren. No, dat lijkt me te simpel. Nou, ze moord meestal. Hè? Zuster Lee droeg geen bril toen ze het kantoor binnenhol. Kon zij zonder bril schieten. Zonder bril? Tja, <laughs> daar ga je al. Ja, die andere zuster. Zuster Low waarschuwde de sergeant dat dokter Toe dood was. Dat had ze dus geconstateerd. Daar had ze dus de tijd voor gehad. Nou, zuster Lee had dat blijkbaar ook. Nou, ik zal jullie wat op weg helpen. Van buitenaf kon niemand het terrein betreden. De bewaking was zeer scherp en gebeurde door de soldaten van de luchtmacht. Ja, Er liggen daar kostbare spullen die zeer goed bewaakt worden. Ook s'nachts? S'nachts zelfs dubbel. Nou, wie komen dus in aanmerking voor de moord? Sergeant Beffitt en soldaat eerste klas Looten waren beiden op het kantoor toen het schot werd gehoord. In de ziekenbarak zijn dus aanwezig de dokter met drie zieken die aan het bed gekluisterd zijn. Maar het schot is de dokter dood, dus die telt niet meer mee. Blijven dus over zuster Lee, zuster Lowing en Helen. Ja, ik was op mijn kamer. Dat oude vrouwtje, hoe heet ze? Suri Ing. En dat kind dat niet spreken kan? Ja, ze is praktisch doof ook. Maar waar slaapt ze? De stakker ligt onder een hoop vod in het hokje bij de oude vrouw. Zuster Low vertelde dat de dokter door het raam was neergeknald. Door het raam? Jij houdt het op zuster Lee. Vergeet niet de drie zieken in hun bedden. En wat ze tussen de lagers kunnen verstoppen. Ja, zuster Lo heeft tijd gevonden om de dood te constateren. En zuster Lee weet dat door het raam is geschoten. Zuster Lee valt flauw. Een geroutineerde verpleegster die flauw valt. En de oude Suri Ing komt juist op dat moment binnen en hoort dat dokter Toe dood is. Heb jij het schot gehoord, Helen? Nee, ik heb het schot niet gehoord. Ik lag juist in mijn bed en werd gewekt door zuster Lee. Ze was erg nerveus. Ja, mijn eerste gang was natuurlijk naar de ziekenbarak. Mijn man kwam een kwartier later. Jij werd gewaarschuwd, Burton. Natuurlijk, ik sprong direct in een jeep. Luton stond me op te wachten en we gingen direct naar kantoor. Eerst naar het kantoor? Ja, daar brandde licht. Toen ik binnenkwam was het eerste wat ik zag de triomfantelijke blik van Beffitt. Op dat moment kon ik hem dat moeilijk vergeven. Hoe <laughs> heb je dan het gedonder, kapitein? Dus jij en Luton waren hier? Ja, wij stonden samen te praten. En toen hoorde je dat schot? Wij hoorden wel een schot. Maar hele de verte, dat bleek zo. Daar waren het niet zeker van. Sergeant Bevan dacht ook dat er een schot viel. Je dacht, je was er niet zeker van. Nou goed, je hoorde een schot. Geweerschot. Oh, gebeurt wel eens meer. In de nacht, als er gepatrouilleerd wordt. Maar die hebben niks gehoord. Dat kan heel goed, kapitein. Misschien waren ze niet in de buurt of van de wind af. Ja, dat schot is dus gevallen. Een goed gericht schot. Door het raam van de ziekenbarak. Het licht van de gele lamp... Moet op dokter Toe hebben geschenen. En hij stond voor de tafel. Dat zegt uh, sergeant Bevert. Hij schijnt expert in die dingen te zijn. Hoezo? Sergeant Bevert zei hij stond voor de tafel. Maar dat moet ook wel, want hij is over de tafel gevallen. Voorover. Ik zag hem het eerst. Ik, ik heb niks aangeraakt, zo wijs ben ik wel. Ik heb alleen die twee grote lichten aangestoken. De drie zieken hebben het schot ook gehoord. Alle drie, en hard. Het kwam van buiten. Waarom uh, Van buiten. Ze hebben geen vuur gezien, de zieke. Geen vuur, zeggen ze. Voor alle zekerheid heeft sergeant Beffert de bedden uitgekampt. maar geen wapens gevonden. Nee, ik had ook niet anders verwacht, kapitein. Met een gebroken poot kun je niet veel beginnen. Zo'n poot ligt nog vastgebonden ook. Maar goed, we hebben toch de bedden ondersteboven gehaald. <lacht> ze liggen nog alle drie te kermen. Dan heb je me niet kwalijk. Kan ik verder gaan met mijn onderzoek? Ja, ga je gang. Toen zuster Lo het kantoortje kwam binnenholen. Na het schot. Want al goed, hè. Toen rende jij weg. Ja, naar de ziekenbraak. Zuster Lo had dienst. Zij is toch de oudste van de twee. Ik ging pas weg toen de zusters alle twee hier waren. Zuster Lee droeg geen bril. Ik bedoel... Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Zuster Lee droeg geen bril, dus zuster Lee heeft niet geschoten. Dat bedoel je. Ja. Nou, verder? Nou... Ik rende naar de ziekenbarak. Vanzelf. Ik zag dat dokter Helm bezig was met het lijk. Toen telefoneerde sergeant Bevert. Er mocht niks worden aangeraakt, zei hij. Er mocht niks worden veranderd. Juist. Ik dacht, iemand heeft geschoten. Iemand die met de toestand op de hoogte is. Dat kan niet anders. De dokter gaat altijd om tien uur slapen. Behalve gisteravond. Een uitzondering. Het kan dus niet een van het personeel zijn die uit de dorp moet komen en de wacht moet passeren. Grijpt u? Het is dus één van hier. Je zegt, uh, gisteravond. Dat is juist, kapitein. Want het is nou vijf over twaalf. Hm. En toen ik daar zo stond, ging ik denken. Oh ja? De zuster Lo was in het washok, zegt ze. En hoort het schot. Ze rent naar de ziekenbarak. Dat klinkt logisch. Maar ik denk, waarom ren je meteen naar de ziekenbarak? Hoe weet jij... Dat hij daar ligt. Toen ging je denken dat zuster Lee geen bril droeg... op het moment dat ze het kantoor binnenkwam. Nou, nou. Ik heb eens een moord meegemaakt in een circus, kapitein. Toen ging het net zo. Het zit in de kleine dingen. Het zat toen in een lippenstift. We zijn nou in Vietnam. Ik bedoel maar... Jij wilt zuster Lee een alibi verschaffen. Daarom zocht jij die bril? Dat was niet zo moeilijk. Die bril lag in de ziekenbarak naast de telefoon... toen sergeant Buffett mij belde. Ik ken die bril... Ze had tien uur dienst gehad en de, de bril op tafel laten liggen. Toen is ze naar de kamer gegaan, zonder bril. Heeft zich uitgekleed zonder bril. En is naar bed gegaan. <laughs> ja, dat kan toch? Heb je die bril laten liggen? Ja, natuurlijk. Ik mocht niks aanraken. Zo Jean Beffert heeft gezegd... En die bril heb je dus niet aangeraakt? Ik, ik, ik dacht... Kijk, dat, Ja, dat ik vroeg, het. heb je die bril aangeraakt? Nou, even. Hm. Maar nou, ik dacht meteen, niet aankomen. Toen ben ik naar de kamer geweest. De deur stond open. En het bed? Nou, je kon zo zien dat ze geslapen had. Ik heb eerst het licht aangemaakt, want er brandde geen licht. Toen kwam sergeant Beffert, heeft het ook gezien. Hij had natuurlijk weer wat. Zo van, eh, wat moet je hier? Het dat deugt nooit. We hem tenminste niet. Hij zei, ga kijken wat dat kind doet. Die vrouwelijke soldaat, u weet wel, dat Wurm dat niet praten kan. Nou, dat deed ik. Ze pit in zo'n hokkie op het eind, u weet wel. Een brok oud matras op de grond. De deur kan zo open... Ze lag als een kat in elkaar onder een stuk vies laken. Ze keek niet eens op. Sliep als een marmot. Die oude vrouw van de keuken. Suri. Die liep wel buiten. Ja, je weet het nooit, hè. Het is een rotzooi. Als op je loeren. En dat zie je nou aan de dokter. Ja, wat zie je dan? Ik ben niet gek. Het schot kwam door het raam. Het raam dat uitkomt op het open veld waar niemand kan wegkomen zonder gezien te worden. Je mag toch verwachten dat de moordenaar Zaghi wil redden. Dus, wat gebeurde? Een schot. In de nacht, dat de hele gemeente wakker maakt. En dan vluchten. Waarheen? Naar binnen. Dus, waar moet u zoeken, kapitein? Binnen. Is dus rot, maar het kan niet anders. Uh, u kan sergeant Beffert en mij wel uitschakelen. Dat dacht ik ook. Dan blijven er vier over. Man staat niet zo te krabben. Ja, vier vrouwen. En dat vind ik rot. Tja, yeah. een van hun eigen mensen. Ik heb lopen piekeren. Die oude vrouw. Waarom zou die nou op de dokter schieten? Ze heeft nog nooit een geweer in de handen gehad. Alles kan, maar daar geloof ik niet aan. Dat mens is te oud, ze loopt moeilijk. Zij was buiten. Ja, ze bood zichzelf aan op een presenteerblaadje. Mooi. Je moet je gevoel natuurlijk niet uh, laten werken, maar uh, ik geloof er niet aan. Mag ik? Ja, ga je er ook maar. Op van de zenuwen. Dat uh, kind, hè. Dat kind wat niet praten kan. Ze is soldaat geweest. Nou ja, soldaat. Ze kan wel schieten, misschien heel goed dan moet je toch een wapen hebben. En dat heeft ze niet. Is dat gecontroleerd? De eerste dag al toen we hier waren. En? Niemand heeft een wapen. Ten strengste verboden. Voorschrift van sergeant Bavitt. En waarom zou zo'n stakker de happy eten naar nou verspelen? In dat hockey van er is niks te verstoppen. Nou, nou weet ik wel wat u zeggen wil. Dan blijven die twee zusters over. Da, rotzooi. domde rotzooi. Misschien. Misschien zou ik dat wel zeggen... Ik heb de kogel hier in deze propatte. Kijk maar. Dat is een Amerikaanse kogel. Dat zei Sergeant Bevitt ook. Nee, nee, raak hem maar niet aan. Een kogel uit een dienstpistool. Moet je zien, Bevitt? Ja, kapitein. Uit een dienstpistool. Precies achter het oor. Moet je toch verrekt goed kunnen schieten? Dat is duidelijk. Afstand? Zeker zo'n 20 meter. Doe mij. Je vraagt je af waarom. Waarom wordt de dokter doodgeschoten? Juist de dokter. Dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Een van die spleetogen die vindt een briefje in zijn zak met een opdracht. En die opdracht die hebben ze maar uit te voeren. De dokter stond dus aan onze kant. Nou ja, dat was dan zijn fout. Maar er had iets gebeuren kapitein. Misschien een aanval waarvan de dokter op de hoogte was. Hij wilde ons misschien waarschuwen. En hebben ze hem daarom vermoord. Zo zal het er zijn. Het ziekenhuis liep niet voor niks leeg. Ik ken deze toestanden kapitein. Ze zetten mij niet voor aap. Dat houdt in dat wij de waakzaamheid moeten verdubbelen. Daar gaat mijn verlof, Pasje. Ik zal deze kogel voorzichtig schoonmaken. Uh, wacht u daar nog even mee. Ik heb nog wat te bepraten. Louton. Kapitein. Er kan geen kwaad te blijven patrouilleren. Dat begrijp ik, kapitein. Ik ben van plan dit tot de bodem uit te zoeken. Als ik de kans krijg. Dat kan, kapitein. Met de karwats. Hoeveel trouwens niet ver te zoeken. Weet ik. We zullen ze ondervragen. <hijen> Daar geloof jij niet in, hè? Nou, u zult er niet veel wijzer van worden. Maar het is toch niet aan te nemen dat een van de zusters... Er zijn er nog twee. Dat is even absurd. Is het ook? U kent ze nog niet, dokter? Jij wel? Nee. Nee, kapitein, dat geef ik toe. Niet helemaal. Zuster Loh? Ik had u graag even op het bureau. Laat uw collega de dienst overnemen. Uh, mag ik die veer nog eens zien? Het ligt in de bovenste la van het bureau. Ik zie niks. Ik heb hem maar zelf is huh, Zuster de wist daarvan? Ja, ik heb haar gezegd dat ik die veer zo lang hou. Zij weet dat het ding hier ligt. Lach, zal u bedoelen. Goed gekeken? Nou, hier is die beslist niet. Je zou haast denken dat het er iets mee te maken kan hebben. Ja? Ik breng thee. Misschien wel thee, een kopje, Zeg ceflet. Die thee heb je gauw gemaakt. Oh, we hebben altijd thee voor zieken. Gaat u eens zitten, zuster. Oh, dank u zeer. Uh, zuster Lo, waar was u toen u het schot hoorde? Ik waste mijn handen. Waar? In de waskamer. Waarom liep u toen meteen naar de ziekenbarak? Het schot kwam toch van buiten? Waarom? Waarom vraagt men later? Men weet nooit. U wist dat de dokter in de barak was? Oh ja. Was u bezig geweest met een patiënt? Ging u daar om uw handen wassen? Zusters wassen honderd keer per dag handen. Ik vroeg of u bezig was geweest met een patiënt. Eén zieke vroeg om water. Welke? Uh, ze hebben nummer... nummer zes. het? Ja, kapitein. Nummer zes. Onderzoek dat. Zeker, kapitein. Zal ik die schenken? Zuster Lo? je begrijpt toch goed dat dit onderzocht moet worden. Ik begrijp. Dat hoop ik. De dokter was een goed mens en een uitmuntend arts. Vietnam kan geen dokter missen. Ik begrijp. Ik niet geschoten. Wie dan wel? Ik niet weten. Wij vonden heel erg, heel erg. Dan wilt u ons wel helpen de moordenaar te vinden. Oh, ja... Toen u dat schot hoorde, wat deed u toen precies? Denk eens goed na. Liep de kraan toen nog? Ik bedoel, toen u het schot hoorde, waren toen uw handen nog nat. Ging u toen meteen naar de ziekenbarak of droogde u eerst uw handen af? Denk eens goed na. Ik, ik droogde mijn handen. U droogde uw handen. U hing de handdoek netjes op en liep naar de barak. Ja? Snel. Ik liep naar de barak. Snel. Woon liep ik? Ik, ik, ik zag dokter op tafel liggen, dood. Je zag dat hij dood was. Ja, ja, wond achter oor. Ik, ik, ik riep dokter Helen, ik, ik liep snel, ik zag open raam. Ik wist dokter doodgeschoten door raam. Dat wist je? Ik wist. Raam bij avond nooit open. Insecten. Het moet gedaan zijn door iemand van hier. Begrijpt u dat? Ik denk ook. Hebt u een idee? Wie? Ik zou u nog iets vragen, zuster. Is zuster Lee een goede collega? Zeer goede collega. Is zij een vriendin van u? Vriendin? W wij zeer goed. Zij goed, meisje. Dus niet speciaal een vriendin? De kapitein bedoelt of jullie elkaar alles vertellen. Oh, wij vertellen veel. Elkaar, ja. Wie heeft de foto van haar gemaakt? Oh, u wil zeggen... Uh... Met klein hoedje. en groene veer. Ik, ik heb gezien. Oh, ik denk gemaakt in uh, Saigon. Hoedje erg grappig. Maar zij draagt nooit. Hoedje valt te veel op. Wij dragen niet hoedje dat zo klein is. Geef niet tegen zon. Hebt u dat hoedje wel eens gedragen? Oh, oh opgepast wel. Mijn vader wil niet dat ik draag. Hij is zeer vroom. Zo. Weet u waar die groene veer is, zuster Lo? Nee, dat weet ze niet, kapitein. En die nummer 16 was weer aan het water slobberen. Die gaf waarschijnlijk te verrekken van de dorst. Wilt u ook thee? Ik zal inschenken. Hoeveel keer moet ik je nog zeggen dat ik geen theemannetje ben? Oh, neemt u mij niet kwalijk. Neemt u mij niet kwalijk. Denkt u ook niet, zuster Lo? dat voordat de dokter werd neergeschoten... iemand van jullie een briefje in zijn zak heeft gevonden? Zo'n briefje waarop staat in jullie taal, de dokter moet worden vermoord... Ik denk wel, maar ik weet niet. Het is moord. U begrijpt wat dat wil zeggen? Ik begrijp. Niet meewerken aan de oplossing is net zo erg. Tegenpartij zeggen hetzelfde. Wanneer zeggen ze dat? Zij zeggen nooit. Wij weten dat het zo is. Zij zeggen zonder woorden. Dan zal ik het zeggen met woorden. En ik wil maar één antwoord. Ja of nee. Begrepen? Er zijn twee getuigen bij, en u mag er eerst over nadenken. Weet u iets af van de moord op de dokter? Ja of nee? Nee. Wat moet jij, sorry? Uh, wat heb je daar? Een pistool? Een dienstpistool. Waar heb je die gevonden? Op grond, aan de raam. Uh, blijf hier. Ze loopt weg. Een Amerikaans dienstpistool. Hier is pas mee geschoten. Laat maar. Dat klopt, kapitein. En dat ding zit vol modder van dit rotland. Alsjeblieft, dk van de vlieger die hier verpleegd is. En do, je kunnen niet praten. Daar weet jij zeker niks van, hè. Oh. Te laat, hè. Nou, dacht ik wel. Rotmeid, de zweep moet erover. Kom hier, Lel. Wie is de volgende? Dat weet jij niet, hè. Nou, breng. Natuurlijk weet jij dat niet, hè. Stop het. Ik antwoord niet. Zal ik gaan kijken? Goed, ja. Ik wil zuster Lee op het bureau hebben. Zuster Lo zal hij zo lang vervangen. Zuster Lo, een oh. ogenblik. blik. Dokter Helen blijft bij u. Als blijkt dat u gelogen hebt, laat ik u arresteren. Nou, dan is een kopje teken. Vergeet het servet niet, kapitein. ...blijft een vreemde zaak. Ja. Zegt u dat wel? Een Amerikaans vlieger wordt gevangen genomen... ...daarna waarschijnlijk gemarteld tot hij praat... ...en dan in de barak gekwakt tot hij bezwijkt. Maar zijn wapens blijven rondslingeren. Dokter Toe gaat eraan, doodgeschoten... ...met een Amerikaans dienstpistool. Geraffineerd is dat. De dokter wordt neergeknald... ...en wij vinden een van onze kogels. Geraffineerd is het zeker. Een jouwe vindt een dienstpistool. Maar dat vinden gaat wel erg vlug. Mij te vlug. Ze heeft het volgens mij gezien. Maar ze zal niks zeggen natuurlijk. Als dat zo is, is zij nou in gevaar. Dan zou ik er nou achteraan moeten lopen... maar rustig wachten tot een van die honden een steen om de nek hangt. Pik, ik heb je. Maar zo is het niet, kapitein. Ze horen bij die troep. Zij heeft ons nog dat pistool gebracht. Dat klopt, dat heb ik hier in mijn hand. Maar uiteindelijk is ze toch een van die troep honden. En als je in een troep honden terechtkomt... dan moet je blaffen of kwispelen. Dit alles moet een doel hebben. Ze moorden toch niet voor niets. Het heeft een doel, kapitein. Op een nacht ligt alles rustig te slapen. 400 man. 400 mankeurtroepen. Dat is het doel. Een mooie slag. 400 mankeurtroepen. Het kruis op het dak van 10 meter wijst de weg. Je wordt hier pas geloofd als het vuurwerk aan de gang is. Dus de boel opbreken? Zo gauw mogelijk, kapitein. En de meiden? Uit de weg ruimen. Hier. Het dienstpistool. J.K. God hebben ze ziel. Bang zijn ze niet. Zeker niet voor de dood. Nee, deze nee, zijn niet bang om te sterven, kapitein. Zij denken we ontwaken weer in een betere wereld. Bovendien vergeten ze hier sneller. Een dode moet binnen de vier uur onder de grond. Kapitein? Niet krabben, Loeten. Niet krabben. Niemand schijnt hier slaap te hebben. rotland blijft het. Uh, ik ben niet bang voor die heksen, maar rotland blijft het. Nog wat bijzonders? Ik heb nagedacht. Zo. Ja, Sergeant Bever denkt dat ik dat niet kan. Nee. Is dat. Uh, is dat het pistool? Hm? Net wat ik dacht. Een kunststukje hoor. En een pistool van zo'n afstand. Ik vind het een kunststuk. Dit is het pistool waarmee is geschoten. Gevonden onder het raam van de barak. In de modder. Een Amerikaans dienstpistool. Zeker gevonden door die ouwe? Je raadt het. Dat is geen raden. Dat komt als niet anders. Hoezo? Nou, zij was de enige die rondliep in de nacht. Hoe weet jij dat? Nou, ik zie die heks toch geregeld rondscharrelen. Ik dacht, laten gaan. Misschien vindt ze wel wat. Kijk, kijk. Het achterste end van een paard heeft verstand van vrouwen. Ah, jij gelooft mij niet. Jij hebt een harde kop. Als je vrouwen de tijd laat, verraden ze zichzelf. Altijd. Heb je dat van jezelf, meneer al. Toen we hier pas waren, vond de sergeant een mes. Op dat mes stond J.K. Hm, je hebt toch goed gekeken. Dat dacht ik ook. De sergeant zei, dat is een mes van de luchtmacht. J.K. op het mes... J.K. op het pistool. Maar bij de luchtmacht... DOM! Hij heeft gelijk, kapitein. Ze zijn niet van die vent die hier wat verpleegd. Ze zijn binnengesmokkeld uit Saigon. Dan heeft de kapitein toch gelijk. U hebt die meid gezien, voor de ambassade. Dat kan niet anders. De vent die hier gekrapeerd is, die was niet van de luchtmacht. Koppie! Laat me die foto nog eens zien. Oh, die heb ik, ik heb... Oh, dan hangt die boven mijn bed. Ik haal hem. Het moet dan toch een van die meiden zijn. Het heeft er alle schijn van dat Luton zuster Lee wil sparen. Ah, dat durft die sukkel niet, kapitein. Dat durft hij niet. Oh, nee. Kapitein, u zag een jong, elegant figuurtje voor die ambassade. Beslist. Maar die middag is zuster Lee op het appel. Volgens Luton? Ja. Klopt. En toch loopt uit het hoedje waarvan je zou zeggen dat er geen tweede is. Het valt te veel op. Dat twijfelt geen mens aan. Geen mens. Dan is er nog die foto. Die foto in kleur van zuster Lee. Aan Luton gegeven een vlaag van liefde... Om te laten zien, hier ben ik. Op dat punt verraadt elke vrouw zich als je maar tijd leven hebt. En die tijd had blooten. Dat ligt voor de hand. Een godsraadsel, maar het circus schijnt aftrek te hebben. Een oh. foto in kleur... die alleen ontwikkeld kan worden in Saigon. Zo'n apparatuur is hier een hele omtrek niet. Precies, kapitein. Die meid was dus in Saigon. Maar toen de Vietcong hier nog picknikte, kreeg ze geen soldij. Dat was er eenvoudig niet. Voor ons kreeg ze nog geen vervoer. Een afdruk in kleur... Die krijg je niet van niks. En dan die veer. Die groene veer die in de la lag. Lach, want die veer is weggemoffeld. En waarom zou dat? Om hem nog een keer te gebruiken, kapitein. Dat is duidelijk. Helder als glas. Ik heb toch gezegd, de karwatsen over. Anders krijg je er niks uit. Of ze spelen samen. Of dat verdomde hoedje is door een collega geleend. Of. Nou. Dat kind, kapitein, dat voor soldaat heeft gespeeld. Wat? Dat. Dat armetierige geval? Juist, dat armetierige geval. Weet je veel wat er met zo'n griet gebeurt als ze dat plunje uittrekt en iets fleurigs aan doet? Ach, ze kan niet praten. Ja, er is nog een gemak ook. Ik zou het zo zeggen dat zij ook weten dat op een dergelijk avontuur de doodstraf staat. Dat weet dat tuig ook, kapitein. Maar iedereen denkt hier dat sterren altijd door een ander wordt gedaan. Ik zei je toch. Let maar op, wij zullen er niet uitkomen, kapitein. Hier is zuster Lee, kapitein. Ja, het heeft even geduurd, ze had de slaapmiddel ingenomen voor ze naar bed ging. Dat heb ik zelf geconstateerd daarnet. Hebt u de maag pomp, dokter? Ik weet het zeker, sergeant. Gaat u maar zitten. Nog steeds slaap? Vindt u het erg van de dokter? Hoorde u het schot? Je begrijpt dat je moet antwoorden. Bent u geschrokken? Ja, wat gebeurde toen je het schot hoorde? Bent u toen opgestaan? Je kwam mij toch roepen? Kom nou, hou je handen stil. Kom nou. Hebt u het schot gehoord, ja of nee? Ja, u kunt toch wel antwoorden? Oh, lala. Nou, zusje is verdwenen. Wat? Is die foto weg? Om je rot te lachen. Ik ben beroofd, kapitein. Je moet het moois ook nooit uit handen geven, dat blijkt. Ja, kijk dat stumpetje daar nou zitten. Trust. Jezus, met vrouwen omgaan moet je kennen. Ja, nou, jij zou nog wat patrouilleren, Loeten. Nou, oh, dat heeft... Er gebeurt nou niks, kapitein. Als mij nou even de tijd wordt gegeven, dan kom ik er wel achter. Ik doe dat zelf, Loeten. Goed, kapitein. Maar begrijpen. Goed. goed. Zet je wapen op scherp. Zo de adders hier boven de grond. Zuster Lee. Ik moet weten wie dokter Toe heeft vermoord. Doden op bevel is oorlog. Geen mooi. En wie geeft dat bevel? Ja, schouwers ophalen is geen antwoord. Van wie zijn die briefjes die jullie krijgen? Ben je bang? Oh Nee. Waarom, Bouw? Wat je nu zegt blijft onder ons. Ik weet niet. Wij vinden briefjes in schort. Wist dokter Toe daarvan? Dokter Toe? Van die briefjes. Ik weet niet. Verdomme, dus, dat weet u niet. Geen antwoord. Zuster Lee, je moet antwoorden. Ik weet niet. Je weet wat er gebeuren moet met de dokter. Ga zuster Lomer helpen, ik kom direct. Ik zal een rapport maken. Ja, ga dan, zuster Lee. Zuster Lee, je kunt gaan. Nou ja, dan ga ik wel even met je mee. Kom dan maar. Die verdomde meiden, die rotzakken... ...die hebben een rechtstreekse telefoonlijn met Satan. De wet van de jungle. ...loeren van achter een struik om je van je laatste hemd te beroven... ...en daar laten wij ons voor gebruiken. Die meiden zijn de verkenners van het onzichtbare leger... ...waar wij met onze overmacht op de pletter lopen. Een troep koelies die zich zonder kik laten doodschieten en verbranden... ...en hun kinderen kunnen wij dan te vreten geven. En straks, ja verdomme, straks moet je daar je grote nu voor op poetsen. Wat een rotland, wat een rotbende, wat een vuile rotbende!